De rechtbank in Amsterdam bepaalt vandaag of Willem Holleder langer vast moet blijven zitten. Er wordt ervan verdacht dat hij de opdrachtgever is van twee liquidaties. En ook zal Holleder lid zijn geweest van een criminele organisatie. Het OM baseert zich op de verklaringen van twee kroongetuigen, maar komt mogelijk ook nog met aanvullend bewijs. Vanaf 2019 krijgt Nederland elk jaar acht Joint Strike Fighters, de opvolger van de F-16. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk krijgt Nederland 37 van die gevechtsvliegtuigen. Eerst op de vliegbasis Leeuwarden en later ook in Volkel. Daarvan zijn er maar vier inzetbaar voor internationale missies. De rest is nodig om het eigen luchtruim te bewaken en om te trainen.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 Het woord van het jaar is Dagobert Duktax, volgens een verkiezing die van Dalen heeft gehouden. De Dagobert Duktax is een belasting op het vermogen van superrijken. Het woord kreeg net wat meer stemmen dan moestuinsocialisme en stemvie. Aan het eind van de maand maakt ook het genootschap Onze Taal een woord van het jaar bekend. In de top 10 van Onze Taal staan onder meer IBAN, juichpak en stroopwafelpiet. Het weer, er trekken enkele buien over het land, maar in de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste files en de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort bij Bunschoten 4 kilometer. A1 richting Amsterdam bij Muidenberg 5, daar is de linkerrijstrook dicht. De A1 richting Amsterdam tussen Muidenberg en Diemen 5 kilometer. A2 eind of utrecht tussen Vught en Zalbobbel 14 kilometer. De A4 richting Amsterdam. Een ongeluk bij Dorp 5 kilometer. En ook een ongeluk op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag... bij Rijndijk 8 kilometer. A6-leden is dat Muiden bij en Muidenberg, 9. De A7, Hoornzaandam, bij Weidewormer, 5. Vanuit Alkmaar op de A9 hebben Batteverdorp, 6 kilometer. A12, Den Haag, Utrecht, bij Reewijk, 8. De rechte rijstroken zijn dicht na een aanrijding. Verder richting Den Haag bij Zevenhuizen, 5 kilometer vanaf Bodegraven. Een ongeluk bij het Gouwen-Aquaduct, daar zijn drie rijstroken dicht... A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer, richting Gouda op de A20 bij Moordrecht 5. A20 Gouda richting Hoek van Holland, een aanrijding bij Maasdijk 5 kilometer, een afgesloten rechte rijstrook. A27 Almere-Utrecht, tussen Almere-Hout en Huizen 4 kilometer, en tussen Eemnes en Hilversum 6, daar staat een auto stil. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het gedicht van de week eh, om kwart voor vijf staat in het teken van schaatspret. Het zal, je, het zal u niet eh, verbazen. De ijsbaan is gistermiddag om vijf uur officieel geopend. En er is weer veel schaatspret eh, op het Raadhuisplein. En vandaag is natuurlijk ook nog de kerstmarkt en de Zandvoortse rommelmarkt. En eh, ook aan de gang vandaag. Dus allemaal activiteiten in Zandvoort vandaag. Genoeg reden om eh, lekker naar het centrum van Zandvoort te gaan. Verder houden we voor u natuurlijk ook eh, de eredivisie in de gaten van de wedstrijden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 I'm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 Haar dag begint gordijnen.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 Ik was, uh, ik was voor, uh, gisteren om 11 uur s morgens bij jou even op bezoek. Toen was er een tussenstand van 12.80. Nog niet verklappen hoeveel het is geworden uiteindelijk. Maar jullie hebben om 8 nee. uur nog een tussenstand uh, geteld. En op hoeveel zaten jullie toen? Oh, Brode, Nou zeg je maar wat, dan moet ik even kijken. Wacht, ik heb nog staan. Doe maar de gooi. Uh, ja. <laughs> uh, we hadden een streefbedrag van 1500 euro. Ja.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 Ja, nou dan loop ik weer even naartoe. Want uh, het is een flink bedrag en er komt misschien nog wat bij. Maar we zijn uitgekomen op 1500. 1500. Uh, 1500 was het bedrag. We zijn uitgekomen op 3520 euro en 2 cent. Jeetje, hoeveel zei je, Ron? 3520 euro en 2 cent. Hey! Vooral die twee centen, hè? Die twee centen, die doet het hem. Dat was het restbedrag wat, uh, wat, wat, wat Ruud nog in zijn portemonnee had, waarschijnlijk. Ja. Nee, grandioos. Nou. Ja, dat is geweldig, of niet? Jongens, helemaal Super. top. Dat, dat nou. hadden we nooit, uh, nooit gedacht. Uh, uh. Ja. En misschien kon het onder de burgemeester het geopend heeft, dat weet ik niet, maar... Uh, ook dat was geweldig. Die heeft, ook een, die heeft ook een schilderij gedoneerd, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja. ja. Op de motorkap. Al, al goed. Ja, die, die is ook meegeschilderd. Uh, dus, uh, ja, helemaal top. Helemaal top. Nou gaat uh, en, uh, je... Ja, ik moet ook, ook niet vergeten mijn steun te en mijn zoon. Ja. Natuurlijk ook uh, hè, 24 uur op zijn poten gestaan. Hij is heel even tussenuit geweest, maar. Uh, ja, zonder hem had ik het ook niet gered, natuurlijk. Hè. Nou gaat het uh, geweldige bedrag uh, aangeboden worden aan de Series Request, uh, Ron. Wanneer gaat dat gebeuren?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 ja.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 Trap.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 By the concierge, by the bikes, and up the stairs, snap the. Ladder.